Niet, Roger, dat Pieter, mijn Pieter van Simons verkracht heeft. Dat is onmogelijk. Dat is totaal onmogelijk. Anne, ik weet dat het moeilijk te begrijpen is. Maar ja, Roger het dingen... op, he. Durf het niet luid opzeggen. Of ik sta niet in voor de gevolgen. Anne, alsjeblieft. Dat is allemaal opgezet spel, Roger. Dat kan toch niet anders? Allee, Roger, kom aan. Serieus nu. Gij gelooft toch geen moment dat Pieter zoiets gedaan kan hebben? Ofwel. Dat zal het onderzoek moeten uitwijzen, uh, Anna Loren. En of wilt u nu het alsjeblieft kalmeren? Oh. Ja. En daarbij? Gij in uw hoedanigheid van substituut. Gij moet meer dan wie ook vertrouwen hebben... in de goede werking van het gerecht. Moet en zeker als het onderzoek in handen is... van een gedegen substituut als Martin Salus. Martin Sales? U ontkent dus dat u Valerie Simons opgebeld heeft? Zij heeft mij opgebeld, verdomme. En zij heeft u toen bij haar uitgenodigd? Ja, dat heb ik u toch al verteld. En dan heeft zij avances gemaakt, of nee?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 Nu bent u te ver gegaan. Ah, wel, ik weet het, procureur Beekman. Het zal mijn zorg wezen. Want wie aan Pieter raakt, raakt aan mij. En Vanin, wat heb ik gehoord? Ik heb de niet kunnen bedwingen. Mannen hier, mag ik u voorstellen? Vanin Pieter, commissaris van de bijzondere recherche. Oh. Dat is die grote Nelt die een paar dagen terug, brigadier Lanen zijn kaak gebroken heeft aan het kasteel van Malen. Ja, ja reis voer me maar af. af. Ja, zijn we zeker dat u gaan afvoeren, meneer de verkrachter? We hebben bij ons al een heel schoon celke voor u klaargemaakt. Eentje die je zult mogen delen met twee homofiele bouwvakkers. Daar heb ik geen problemen mee. Ik ben sociaal ingesteld. <laughs> ja. Zeg van in. Je weet toch wat ze in de gevangenis doen met pedofielen en verkrachters, hè? Onder de douche. En als ze wat opgejut worden? Nee, precies niet, hè? Is dus dat je thuis naar het verkeerde televisiekanaal zit te zien, Kom Komaan, mannen, pak hem in en ja, uh, voort hem maar uh, weg. Commissaris Lorenz Moment. Oh, moment. Oh, meneer, en so, madame is Dag, mevrouw de substituut. Wat is dat? Dit is een bevel van procureur Beekman. Commissaris Van In wordt overgenomen door de lokale politie... ...en naar de Rijksgevangenis gebracht. Hoofdinspecteur Versavel en inspecteur Bruinhoge hier... ...zijn belast met het transport. Heren, neem me maar mee, hè. Mag het als niet moeilijker oh, dan... Oh, er oh, nou, er komt niks van. Eh.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 Nu ben ik heel zwaar onder de indruk, mevrouw. Commissaris Vanin, ik verbied ik u, hè. Vanin, aarde van manschappen. op dat verstaat. Achteruit. En kijk, Laurens, af. Dus is niet omdat wij van de lokale zijn dat wij geen geweld hebben gebruikt. Commissaris Vanin, u kan kiezen of u gedraagt zich de klappen. Is dat begrepen? Bruinhoven Versavel, breng hem weg. Laurens, verwijder uw manschappen. Oké, mannen. Laat de tapetten van de lokale iets voor een keer werken. Oh, God, God. En de federale met de kleine kadetten. Ja. Pieter, ik zie u straks wel, hè. Heeft u, commissaris, dat wat al vriehoeg gespeeld van mij, hè? Ik heb je toch geen zeer gedaan, of wel? Waar gaat ge nu met mij naartoe? Ah, hij had gevangen, ja.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 En daarna belt je me aan handen om te melden dat ik ontsnapt ben. Eh, eh, dat wil toch niet zeggen dat je ons gaat neerkloppen... om het op een echte ontsnapping te doen gelijk, zeker? Breng me niet op ideeën, hè, gij. Vooruit gij door, doe hem stoppen. Ja, maar waar ga je dan naartoe? Dat ga ik niet aan uw neus hangen. Voor eigen goed. Genoeg palaver nu, Bruinhoog, stop. Ja, dus uh, goed, meester Van Damme, dat is dan afgesproken. Wij zien elkaar hier morgen vroeg rond acht uur, Ja.